Middernacht, het begin van zaterdag 19 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een groot verkeersongeluk net over de grens bij Enschede... zijn zeker drie mensen omgekomen. Ook raakten twintig tot dertig mensen gewond. Volgens ooggetuigen is het een chaos op de plaats van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde in dichte mist op de Duitse snelweg A31... tussen Heek en Gronau. Veel slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Het is nog niet bekend of er onder de slachtoffers ook Nederlanders zijn...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 In Syrië zijn bij protesten na het vrijdagmiddaggebed... elf mensen om het leven gekomen. In vier steden zouden militairen vanmiddag gericht op betogers hebben geschoten. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat de opstand tegen het Syrische regime... kan uitdraaien op een burgeroorlog. De eerste tekenen daarvan zijn er volgens haar al. In Australië is een verpleger aangehouden voor een brand in een verzorgingshuis in Sydney... waarbij vanochtend vier bewoners omkwamen. De verpleger wordt ervan verdacht dat hij het pand op twee plaatsen heeft aangestoken... Over een motief is nog niets bekend. Vier demente ouderen kwamen in de vlammen om het leven en veertien anderen raakten zwaar gewond. De 35-jarige verpleger wordt aangeklaagd voor viervoudige moord. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Met uitzondering van Zeeland en Zuid-Limburg is er plaatselijk zeer dichte mist... met soms minder dan 50 meter zicht. De mist kan de hele nacht aanhouden. De minimumtemperaturen komen uit tussen 1 en 5 graden. De ochtend begint grijs en mistig, maar later breekt de zon door. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. In grote delen van het land komt dus dichte en soms plaatselijk zeer dichte mist voor. staan twee files op de A12, Utrecht richting Arnhem... tussen Driebergen en Maarsbergen, 2 kilometer. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland... daar is tussen Maasdijk en de afrit Westerledenweg afgesloten door een ongeluk. Naar verwachting is de weg rond half twee weer vrij. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Aanval in hart van Syrië. Frankrijk trekt ambassadeur terug uit Syrië. FSA voorziet bloedig einde Assad. VN-resolutie tegen Syrië op komst. Arabische Liga schorst Syrië. Syrische dictatuur krijgt klap op klap. Nou, dat is een greep uit de vele krantenkoppen deze week. Uh, over een land waar het verzet tegen de president en zijn leger steeds heftiger wordt. En een, land, of Heveren, en een land waar datzelfde leger nog steeds keihard terugstaat. U hoorde het net op het nieuws, weer elf doden vandaag. En ook uh, ja, vandaag was het Syrië, dus ik zei het al, weer volop in het nieuws. De Arabische Liga dreigt met sancties als Syrië niet voor morgen akkoord gaat met een vredesplan. Er ligt een ontwerpresolutie bij de VN-Mensenrechtencommissie om Syrië te veroordelen. Ja, het feit dat er nu sprake is van een uh, vrij Syrisch uh, leger... Uh, is in, de ontwikkeling, in het licht van de ontwikkelingen van de laatste maanden ook uh, spectaculair. Ik ben bang dat het straks echt anders wordt. Ik ben bang dat als deze regering weggaat, dat uh, Syrië net als Saudi-Arabië wordt. Dat we dus achteruit gaan in plaats van vooruit. Ja, nieuws over Syrië. Wij gaan ook over Syrië praten. De gast in Casa Luna, een man die 2,5 jaar in Syrië woonde. Die daar islamitisch recht studeerde. Met een onderzoek bezig was. Uh, hij schreef ook over de opstand. Voor onder meer NRC Handelsblad. En hij is nu een boek aan het schrijven. Dat komt waarschijnlijk in april uit. Een boek over zijn leven in Syrië. Over het land zelf, over de bewoners. Over het dictatoriale regime. En uh, de opstand daartegen de laatste maanden. Maarten Zegers, hartelijk welkom in Casa Luna. Dank je wel. Ja, Je bent in juli teruggekomen. Je woont... Inmiddels in Wenen, maar uh, ook daar kun je het nieuws volgen, volgen ongetwijfeld. Dus met, met welk gevoel volg je dat nieuws daar in Syrië? Ja, ik ben, ik ben heel persoonlijk uh, betrokken, ook omdat uh, degene waar ik nu mee ben uh, uit Syrië komt. Dus we volgen de gebeurtenissen samen op de voet en uh, we kijken met spanning en ook met heel veel angst naar wat er uh, wat staat gebeuren de komende periode. Dus je bent samen met je vriendin naar Wenen vertrokken? Ja. Wa waarom was dat eigenlijk? Waarom dat land, die stad? Um, ja, zij studeerden daar uh, al. Dus het was eigenlijk een logische, logische stap om daar naartoe te gaan. Ja, dus, en dan volgen jullie dat nieuws heel erg goed. Um, en met welk gevoel? Kijk je dan naar de tv en lees je de kranten? Um, ja, voor mij persoonlijk is het, uh, is het in principe afgesloten. Maar het, het is meer de, dat we gewoon verontrust zijn voor, voor de veiligheidssituatie. Hè? Want je hoort nu ook op het nieuws dat het steeds gewelddadiger wordt met... met met aanvallen van een, uh, van een vrij Syrisch leger op, uh, op doelen van de, van de inlichtingendiensten en van het leger. En als de burgerslachtoffers uh, ga, gaat toenemen en het ook uh, steeds wijdverbreider wordt. Ja, dan lopen gewoon vrienden die ik ken en de familie van mijn vrienden natuurlijk gewoon gevaar. Ja, en toch zeg je voor mij is het dan een beetje afgesloten. Ja, ik ben natuurlijk zelf uh, geen Syriër. En ik, ik, heb er ook lang, ik heb er lang gewoond en ik voel me ook echt wel verbonden met de mensen daar. En mijn gedachten zijn ook, uh, ook bij hun. Maar uh, ja, het is niet mijn land. en nee. uh, uh, ik, ik heb veel, veel me meegedaan of meegelopen met demonstranten. Maar wel altijd aan, aan de zijlijn. Als toeschouwer. Ja, als toeschouwer. Want het is niet, het is niet mijn zaak en ook niet mijn, uh, mijn strijd. Ja. Is het einde van de dictatuur in zicht? Uh, nog niet. Dat kun je nog niet zeggen. Ik bedoel, hij heeft het heel zwaar. Maar uh, uh, het is nu, nu ben al zo, zo lang aan de gang. Uh, en dat lijkt niet echt... Uh, ja, zo'n machtspositie lijkt nog niet, uh, nog niet helemaal aangetast te zijn. Zolang hij nog kan rekenen op de steun van een groot deel van de bevolking. Zolang hij het leger nog in handen heeft. En zolang ook het buitenland niet besluit uh, tot militair ingrijpen, is het, zo, uh, is het nog niet bekeken. Goed, daar gaan we straks uitgebreid over doorpraten. Als er nou mensen zijn die dit uur net niet kunnen afluisteren omdat ze heel moe zijn of iets anders moeten gaan doen. Dan wijs ik ze even op de, uh, de website uh, ksaluna.ncrv.nl NL, want daar is morgenochtend al dit gesprek te horen en uh, nou ja, dan kunt u dus de rest horen. Misschien wilt u het nog wel een keer horen, kan ook. En er is ook uh, veel meer informatie over deze aflevering en ook over andere afleveringen van Casa Luna te vinden. Dus nogmaals, dat mailadres casaluna.ncrv.nl. Gaan wij nu even luisteren naar het antwoordapparaat dat gisteren door Frank Dumosch is ingesproken. Er is één nieuw bericht. Klaas Frank hier. Bij jou te gast is uh, Maarten Zegers. Student islamitisch recht. Hij heeft ruim twee jaar in Syrië gewoond om te leven en te studeren. Het zijn uh, heftige tijden daar in Syrië. Maar het dagelijks leven gaat ook gewoon door. Ten dele althans. Wat ik nu afvraag is hoe fleurt je in Syrië met een meisje? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Ja, Frank heeft jouw boek duidelijk nog niet kunnen lezen. Is ook nog niet af, maar ik heb al wat hoofdstukken gelezen. En uh, daar stond er ook wel wat over, over dat flirten in uh, Syrië. Je hebt er, er ervaring mee. Maar hoe doe je dat? Uh, nou, je moet vooral uh, zorgen dat niemand het ziet. <lacht> uh, het is een, uh, Syrië is toch, uh, zoals eigenlijk elk Arabisch land, een uh, cultuur van façade. Dus uh, um, in het openbaar flirten is, is op, op heel veel plekken gewoon heel lastig. Om dat, uh, omdat niemand het mag merken. Dus uh, ja, ik heb in mijn boek dan ook een verhaal geschreven over uh, um, hoe ik een, uh, in een cafetje zat. En, uh, en een paar tafeltjes verderop uh, zat een meisje naar mij te kijken. En we zaten een beetje te lachen en te flirten. En ik, ik, ik, was, denk ik, ik was denk ik begin twintig. Uh, in Egypte was het. En ik dacht van ja, ik moet het toch een keer proberen. Van hoe werkt dat nou uh, eigenlijk? Dus aan het einde van de avond toen ik opstond, toen, uh, toen, toen sprak ik haar aan. Van, goh, uh, zou je misschien uh, mijn nummer kunnen noteren? En als je zou willen, natuurlijk alleen als je wil, als lees je wilt, dan, uh, dan mag je me bellen. Nou, op dat moment ontplofte dat, uh, dat café gewoon. Want al die mensen die daar werkten, die hadden dat natuurlijk al lang in de gaten. Dus uh, die, kwamen, die kwamen tussen ons in staan die gewoon allemaal stoelen op elkaar te staan en van, ja, wat denk je wel uh, dat je hier komt doen? Dit is een islamitische gelegenheid en je kunt niet zomaar uh, met onze vrouw uh, praten. Dus, uh, en toen werd ze dus echt het, het café uh, uitgezet. Of ja, het theehuis uitgezet. Met, het, uh, ja, met de mededeling dat ik niet meer terug hoefde te komen. Maar, maar jij zag dat meisje naar jou kijken. En toen dacht je, dat moet ik ook eens proberen. Of vond je het er ook gewoon heel leuk? Um, nou, het is toch vooral, vooral interesse voor het onbekende, <laughs> euh, moet ik eigenlijk eerlijk toegeven. Van, van, ja, wat, wat het was een van, mooi experiment. Het is wat Frank Dumos gewoon zelf vraagt. Hoe werkt het nou, Dus ja. flirten uh, met een meisje? Nou dan moet je dus uh, gewoon proberen en dan ook een keer uh, goed hard uh, op, je op je bek gaan. Maar is het later beter gegaan? Nou, daar leer je dus van. Uh, hoe, dus later heb uh, ik ook met andere meisjes uh, uh, een verhouding gekregen... En uh, hoe je dan met elkaar in contact komt is dan uh, bijvoorbeeld je telefoonnummer op een uh, servetje te schrijven en dan langslopen en dan uh, aan het meisje te geven die je leuk vindt en dan hopen dat je dan gebeld wordt. En uh, ja, als het dan eenmaal contact is gelegd, kijk mensen zijn mensen, Arabieren zijn uh, net, zo, uh, net zoals als Nederlanders, die worden ook verliefd en die houden ook van elkaar, dus uh, wat dat betreft is er geen verschil. Maar alleen het, het, uh, de eerste stap, zonder dat de omgeving en zeker de familie erachter uh, komt, dat is gewoon heel lastig. Maar, maar dat, ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil. En is het ook niet zo dat, dat meisjes zelf wat breutser zijn dan misschien? Um, nou ja, in het openbaar in ieder geval. Of in ieder geval, zo doen ze zich voor. Ja. ja. Dus ze sluieren zich en ze hebben lange jassen. Maar dat is vaak ook echt alleen maar schijn. Uh, en ik... Ik spreek ook uit ervaring, en in ieder geval uit ervaring van heel veel vrienden... dat het gewoon eigenlijk niet zoveel zegt. Zo'n sluier, als die sluier één keer af is? Ja, dan, uh, dan is het gewoon, uh, gewoon als, een, als een Nederlandse vrouw, ja. Uh, die, die sluier is gewoon een sociale gewoonte. En uh, wordt ook verwacht dat, uh, dat ze die dragen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat degene die eronder zit... ook uh, werkelijk uh, die lijn volgt. Ja, dus... Uh, dus je hebt het wel leren kennen, dat fenomeen flirten in Syrië. Ja, ja, ja het, het wordt natuurlijk uh, ingewikkeld uh, als je dan een, inderdaad een stap verder gaat. Omdat uh, ja, dingen als maagdelijkheid voor het huwelijk uh, geen seks hebben... ligt gewoon heel gevoelig in, in een Arabische samenleving, bij christenen en moslims. Dus dat is dan weer een andere stap. Ja, um, wat, wat, de, de, op, in jouw boek wordt een jongen beschreven... die uh, zelf uh, als een gek op de meiden jaagt. Maar uh, als zijn zussen dat zouden doen... als zijn zussen erop in zouden gaan... als een andere jongen dat zou doen... dan zou die echt over de rooien gaan. Hè? Ja, ja, dat is een hele uh, dubbele standaard. En consequent uh, is dat niet? Nee, nee. En ja. het is ook altijd de schuld van de vrouwen. Ja? Dus de, Wat de regels die er voor vrouwen zijn... dus niet met geen vriendjes hebben... Uh, op tijd thuis zijn... dat soort dingen geldt alleen maar voor vrouwen. Mannen die... Uh, die mogen doen wat ze willen. En dat kan die ouders ook weinig schelen. Dat kan dus ook weinig schelen. Omdat de eer van de familie eigenlijk alleen maar samenhangt met de dochters. Ja. Apart. We gaan even, even terug nu naar de politieke situatie. Straks dan komen we ook wel weer over, uh, te spreken over, jou, over jouw leven daar. En wat je daar meegemaakt hebt. En waar je, uh, waarom je daar eigenlijk naartoe bent gegaan. Maar toch mee even de actualiteiten bijhalen. Uh, het beeld dat wij hier hebben in de media... Uh, ja, nou, zie jij dat dus vooral in, in Wenen, maar we gaan ervan uit dat dat een beetje overeenkomt. Klopt dat met de werkelijkheid? Klopt dat met je beeld, eh, dat je had, het beeld dat je had in Syrië? Uh, nou, ik, ik, ik, heel selectief is eigenlijk het, uh, het beeld van de media. Omdat ze demonstranten of afschilderen als, uh, als activisten die democratie willen... en uh, mooie termen gebruiken als gender, good government, capacity building. En uh, nou, dat is natuurlijk wat het Westen graag, graag ziet. Uh, en dan tegenover staan uh, de mensen van het uh, van moslimbroederschap met lange baden... die de sharia willen invoeren. En, uh, ja, en, en die typologie is niet echt juist. Omdat het grootste gedeelte van de demonstranten... Uh, conservatieve burgerij is. Die niet zozeer de sharia willen invoeren. Maar wel uh, een heel duidelijk politiek... Uh, of nee, politiek programma, dat is het eigenlijk niet eens... Uh, een einde willen maken aan wat, uh, waar, ze, waar ze jarenlang onder hebben geleden. Ja, In het begin van deze uitzending hoorde we een compilatie van wat er uh, op tv is geweest vandaag. En daar was een mevrouw aan het woord uit Enschede uh, Kwam zij volgens mij een christelijke Syrische vrouw. Die dus naar Nederland is uh, verhuisd. En die zei, ja ik ben heel bang uh, voor wat er gaat komen als Assad weg is. Zo slecht is het nou niet in Syrië. Het wordt alleen maar erger misschien als, als uh, die uh, demonstranten de macht krijgen. Uh, denk jij dat ook? En ze, oh nee, wat ze ook nog zei, dat is wel heel belangrijk. Ze zei, die demonstraties vallen daar heel erg mee. Dat zijn maar een paar mensen, dat wordt enorm uitvergroot. Nou, wat ik er eigenlijk over wil zeggen... het beeld dat, uh, dat in het Westen heerst... dat uh, in Syrië iedereen tegen de president is... is het gewoon niet waar. Uh, ik heb vandaag nog uh, een, een peiling gezien op Facebook. Er uh, werd gevraagd aan, in het Arabisch aan, uh, aan Syriërs... is president Assad geschikt om Syrië te leiden? Er waren 160.000 stemmen uitgebracht. 50% was voor en 50% was tegen. Dat geeft dus aan dat het land uh, volkomen uh, verdeeld zijn. En, en was dat ook wat je verwacht had, ongeveer 50-50? Uh, ja, dat heb ik ook altijd zo, uh, zo ervaren. Omdat je precies weet welke groepen tegen de president zijn... en welke uh, groepen uh, voor de president. Uh, de president behoort tot een bepaalde minderheid... een soort hetero heterodoxe islamitische stroming. Een wat? Het uh, heterodox? Het is, het is een afsplitsing van, een, van, een, van, een shiïtische, van de shi shiïtische slaan. Een beetje vrije, vrije stroming, vrije, of niet? Oh, ja, ja het, is ook, zo, het is een beetje een <lacht> mystieke stroming... waarvan niemand eigenlijk precies weet wat het nu is. Maar ik begreep dat ze niet bidden, ze gaan niet naar de moskee... ze vasten niet eh, tijdens Ramadan. Nee, de Soenieten zien hen dus ook eigenlijk niet als moslims. Ja, maar dat klinkt dus als een beetje een lichtere versie. Um, nou, het blijft Arabië. <lacht> <lacht> <lacht> maar ik, uh, wat ik over wil zeggen... Um, die, die, die, die groepering, of die gemeenschap maakt in Syrië nog meer dan 10% van de bevolking uit. En het lot van die mensen is eigenlijk verbonden in zekere zin met het regime. Dus die staan uh, achter de president. Dan heb je de christenen, die zijn eigenlijk heel bang. Zoals we die vrouw net hoorden, van, dat er een islamitische uh, regering komt... waarin uh, christelijke minderheden uh, zullen worden onderdrukt. Dus die staan ook achter het regime. Dan heb je nog een uh, groep minderheden, de druzen... Mm -hmm die hebben hetzelfde idee. Dus die, die hebben zich ook achter het regime geschaard. En dan heb je nog de middenklasse en de, en de bovenlaag... die uh, bang zijn een hele hoop te verliezen hebben als Assad valt. Dus die zijn ook met het regime. Dus en, die verdienen er lekker veel aan en die willen het ook wel graag zo houden. Ja, en dan kom je dus op een spreiding van 50-50 uit. Want wie zijn er dan tegen Assad? Dat zijn, dat zijn de Sunnits onderklassen. Maar dat zijn er toch 75, dat is 75 procent? Maar uh, dan dat, dus niet de middenstanders? Dus niet de middenstanders. Ja, als je die dus afhaalt. Hè, en dan het is het ook heel duidelijk als je de protesten bekijkt... in welke gebieden het zijn. Het zijn altijd uh, de conservatieve voorsteden van Damaskus... of de conservatieve wijken in Damaskus... en uh, in uh, andere grote steden en op het platteland. Maar heeft daarmee dan uh, die, die mevrouw die ik net citeerde in Nieuwsuur gelijk... die zegt uh, misschien wordt het wel veel slechter in Syrië als, uh, als Assad weggaat? Nou, dat kun je, dat kun je niet zeggen omdat, uh, omdat we gewoon niet weten wat, uh, wat er gaat gebeuren. Ja. En uh, dat is natuurlijk de angst gewoon. Die angst heerste van of uh, er komt een islamitisch bewind of er komt een burgeroorlog. Maar dat is nog maar afwachten. Dat en, is één van de scenario's. Hè? Ja, en je hebt uh, in, in de oppositie heb je allerlei groepen, ook uh, dissidenten, jongeren, uh, seculieren. Uh, maar ook moslimfundamentalisten, misschien in ieder geval de moslimbroederschap. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Die, die werken ook niet, niet heel goed en heel langzamer. Dus het is een beetje onduidelijk wat, wie daar boven komt drijven, denk ja, ik. Ja, de oppositie natuurlijk ook uh, totaal verdeeld. Hoewel ik niet met je. Ik ben, ik, volgens mij zijn de meeste seculieren in Syrië met het regime. Je hebt natuurlijk ja. een hoop seculiere activisten uh, die wel tegen het regime zijn. Maar dat, zijn, dat is meer het culturele gezicht. Van de demonstranten, hè? Dus uh, er is een, een grote scheiding zichtbaar tussen die mensen die op televisie komen... en een mooi verhaal hebben, en de mensen op straat. En, en het verband tussen die, uh, die mensen is eigenlijk ook niet zo duidelijk. En dat was in het begin, toen van de, van de, van de opstanden begonnen, was het ook te zien. Hè? Ze riepen op uh, tot verzet... Maar waar die demonstraties begonnen, was eigenlijk heel spontaan. Vanuit de moskee, vrijdaggebed, een paar jongeren die bij elkaar kwamen... Om, uh, om te gaan lopen en te gaan roepen. En tussen die, uh, ja, wat zeg, ik zal het maar zeggen, de seculiere intellectuele oppositie... die hadden er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ja. En nou zei ik net van, kan het uh, nog slechter, worden? of wordt het, wordt het misschien slechter... maar als je jouw boek leest, veel, en nou ja, ook als je verder de krant leest natuurlijk... veel slechter lijkt het niet te kunnen. Het is zo'n... Zo'n totalitair regime, zoveel geweld daar, Zo, die, die geheime dienst, die is overal, die heeft overal zijn tentakels. Nou, het, het is heel slecht. en het, ja, Mensen hebben geleden jarenlang onder onderdrukking en repressie. En ik heb zat verhalen waarvan je denkt, nou, is dit nou echt mogelijk dat zoiets gebeurt in een land? En ik heb er natuurlijk zelf ook een, behoorlijk last van gehad. Um, maar het kan nog slechter. En uh, dat is dus het scenario van Libanon en in Irak. Libanon is natuurlijk een soort Syriën klein met ook heel veel minderheden. Die in de jaren 70 en 80 gewoon een bloedige burgeroorlog hebben, um, uh, hebben met elkaar hebben uitgevochten. Waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. En dat is waar iedereen in Syrië bang voor zijn. En dat is gewoon een scenario. En het regime heeft altijd gezegd, wij zorgen ervoor dat het veilig blijft in Syrië. En veiligheid is de belangrijkste, belangrijkste prioriteit. En dat hebben ze natuurlijk altijd als argument gebruikt om aan de macht te komen. Dus het is zeker waar, van, als het gezien blijft zitten, dan verandert er sowieso niks. Maar als het gezien weggaat, dan is het nog niet uh, duidelijk wat, uh, of het beter gaat worden. Ja, want hoe, hoe is dat op dit moment? Je zei, ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Maar eerst maar, dat, dat, dat, daar komen we nog wel op, maar eerst maar even in het algemeen. Uh, misschien is het wel goed om even een stukje, van die veiligheidsdiensten, daar, sta, daar schrijf je verschillende keren over in je boek. We hebben daar een klein stukje uh, dik gedrukt. Uh, maar voordat je dat gaat lezen, is het misschien even nog erover hebben. Want uh, die zijn echt overal. Hè? Het lijkt dat de helft van de bevolking daar ongeveer bij betrokken is. Ja, ze zeggen wel eens dat de helft van de bevolking de andere helft bespioneert. Ja, want hoe, hoe werken die mensen dan? Wat, wat, wat vreet ze allemaal uit? Ja, het is een soort uh, freelance uh, netwerk. Dus het is niet zo dat die mensen uh, op kantoor zitten bij de Veiligheidsdienst en continu mensen afluisteren. Maar dat zijn dan uh, taxichauffeurs of vuilnisophalers. Die dan. Uh, die dan uh, een centje proberen te verdienen. door af en toe uh, is wat te gaan melden. van oh, ik heb daar eens verdachts gezien. of ik heb met die man in de taxi gezeten. die vertrouw ik toch niet helemaal. En dan nemen ze je nummer. en. Nou ja, van dat soort. Uh, dat soort grappen. En als je dan opgepakt wordt. kom je zonder enige vorm van proces. Uh, in de gevangenis terecht. en dan kan je soms jaren zitten. zonder dat er wat gebeurt. Ja, ja het is geen rechtsstaat. Syrië En daar zijn mensen gewoon. Heel, die, daar zijn ze dus echt gewoon ziek van. Ja. He, van die repressie. gekoppeld met een. Uh, met de corruptie die gewoon niet te geloven is voor alles wat je wil bereiken, voor het simpelste vergunningen... moet je weer geld op tafel leggen. Uh, anders blijft het weer ergens in de kast liggen. Hè? Hè? Je kent het wel. Nee, nee, nee, daar heeft nog niemand naar gekeken. Komt u volgende week maar een keer terug. Ja, en als je heel veel geld neerlegt... Dan ja, dan blijkt oh, we hebben het net gevonden, zeg. Dus dan, uh, zo, zo werkt het systeem gewoon. En uh, dat gekoppeld aan, uh, aan terreur van de veiligheidsdienst is eigenlijk... de. Grootste reden waar mensen in verzet zijn gekomen. Ja, vandaag op het nieuws nog een, een was een burgemeester geloof ik. Ik weet niet van welke gemeente. Die, die werd gemarteld, dat werd gefilmd, dat die werd kaart op zijn voeten geslagen en zo. Ja, dat soort dingen kom je ook. Heel ja. veel tegen, volgens mij daar. Nou ja, je, we hebben gezien hoe, hoe er op de demonstraties wordt gereageerd. De, de, de, vandaag weer elf doden. Dit is echt, echt ongelooflijk. Maar, maar misschien heeft een stukje uit jouw boek dan over, de, over die geheime dienst. Vorige week was het dan zover: De sheik moet zich melden op het bureau van de Veiligheidsdienst. Ik had al afscheid genomen van mijn vrouw en kinderen... omdat ik dacht dat het de laatste keer was dat ik ze zou zien. Uren liet ze mij wachten in een kale ruimte... totdat ik werd meegenomen door twee agenten. Ze scholden mij uit en bedreigden mij en mijn gezin. Ik kreeg te horen dat mijn goede afkomst de enige reden was... dat ik nog niet onder de grond lag. Toen moest ik goed onthouden. Deze week pakte de veiligheidsdienst ook nog eens het zoontje van mijn broer op. Zes jaar oud, kun je het voorstellen? Zijn zoon had samen met zijn vriendje een poppetje gekleed, waar ze een batterij op hadden vastgeplakt waaruit een lucifer stak... Het vriendje nam het poppetje mee naar huis en liet het zien aan zijn vader. Die dacht dat het om een bom ging en stelde onmiddellijk de veiligheidsdienst op de hoogte. Een week lang werd het jongetje vastgehouden in een cel zonder dat zijn ouders hem mochten zien. Wat bleek? Die jongens hadden alleen maar een scène uit Tom en Jerry op tv willen naspelen. Zes jaar oud. Een week in de gevangenis. Ja. Omdat hij een poppetje van klein met een batterij maakte. Dat... Ja, zo is de revolutie ook eigenlijk begonnen in, in Syrië. Het is begonnen in Derra omdat een groepje tieners... Uh, Anti-regeringsleuzen op de, op de muren hadden gekla uh, gekladderd. Van, uh, het is nou uh, jouw beurt, uh, Assad. En toen is de veiligheid is gekomen, heeft die jongens uh, opgepakt, geslagen en gemarteld. En daar is zo'n grote reactie op gekomen vanuit, uh, vanuit de bevolking dat ze gingen demonstreren in de straat op uh, zijn gekomen. Het waren echt hele duidelijke uh, eisen die ze hadden, we willen een onderzoek. En die man die moet uh, voor, de, voor de rechter komen die dit, die dit hiervoor verantwoordelijk is. Nou, daar werd toen op gereageerd door die mensen neer te schieten. Ja, en dan schiet je één iemand neer, dan heb je natuurlijk weer tien, uh, tien vijanden erbij. En zo is eigenlijk dat, uh, die revolutie op gang gekomen. Maar die, die mensen die wagen hun leven en die doen dat vol overtuigingen, die, die hebben het helemaal gehad. Ja. Die kunnen gewoon niet meer tegen. Nee, het is. Het is uh, de, en uh, heel lang he, he, heeft de bevolking in een soort van angst geleefd, die, die hen gewoon verla verlamd heeft. En uh, het lijkt dat die, die, uh, die, grens, die grens van angst, dat tien uur is overschreden. En als je daar dan eenmaal doorheen bent, dan, uh, ja, dan is het niks meer, uh, ja. kan het niks meer tegenhouden. En ze zijn nu met velen. Assad, is die echt de baas daar? Mm, er wordt gezegd dat, uh, dat dat niet zo is. Ja, ik kan het natuurlijk moeilijk controleren omdat ik niet, uh, me niet achter de coulissen van, uh, van de familie van Assad bevind. Maar er, zijn, uh, er gaan stemmen op dat uh, inderdaad zijn broer het uh, voortzeggen heeft. Of dat de generaal van de Veiligheidsdienst het heeft. En het is heel lang, uh, is het ook heel gek geweest. Omdat, omdat uh, de president altijd gezegd van... Nee, nee, er is niks aan de hand en jullie mogen demonstreren. En er wordt niet op jullie geschoten. En er wordt de volgende dag wordt geschoten. Ja. vallen er vijftig vallen doden. En, uh, dus of hij, hij liegt dat hij barst of hij heeft er inderdaad geen grip meer op. Ja. Maar ook al uh, heeft hij er geen grip op. Hij is de president en hij is verantwoordelijk. Ja. Als hoogste, als hoogste man. Maar wat is dat voor een man? Hij, hij volgde zijn vader op. Eigenlijk zou zijn oudere broer dat doen. Ja. Die, die heeft toen een auto-ongeluk gehad, is verongelukt. En in het begin leek het toch wel, hij had in Engeland gestudeerd, hè, oogarts. Leek, leek een milde variant op zijn vader, toch? Ja, uh, maar dit is ook weer een misverstand in het Westen. Want, ja. oh, de, de, de oude man is dood, nu komt een jonge man in het Westen opgeleid. Die gaat het even allemaal veranderen en die gaat het hervormen. Maar een dictatuur is niet zomaar een poppetje wat je even vervangt. Een dictatuur is gewoon een enorm systeem gebaseerd op corruptie, repressie, onderdrukking en uh, uitbuiting. Uh, waar het volk geleid wordt door angst en, uh, en wantrouwen. Dat kun je niet eenmaal even opzij uh, schuiven door, uh, door een andere man er uh, neer te zetten. Je moet het hele systeem omwerpen. En dan pas kun je er een eind aan maken. Ja. Maar is er een verschil tussen de vader en zoon? Nee, dat hebben we nu wel gezien. Hè. En leek dat verschil er wel te zijn in het begin? Ja, waar waar, waar uh, de vader eigenlijk nooit op tv kwam en echt een militair was, is uh, Bashar, uh, Bashar al-Assad gewoon een nette man in pak, een beetje een zullig uiterlijk. Ja. Een snorretje, lange nek, ook niet, ja, ook niet de mooiste. Dus iedereen heeft, <laughs> gedacht, <ook>. van, <laughs> <laughs> iedereen heeft altijd gedacht van, nou, dit is wel een aardige, aardige man. En mijn vader zegt het ook. Hij ziet er zo aardig uit, hoe kan hij dat nou. Uh, <laughs> ja. Hoe kan hij nou op zijn geweten hoe kan hebben? Die, hoe hoe vreet is die man? Ja, ik, uh, ik weet van een vriend. Die heeft hem persoonlijk ontmoet. Ja. Ja, dat... uh, want op een gegeven moment was er sprake van een nationale dialoog. Toen heeft de president uh, vertegenwoordigers van alle steden uitgenodigd om bij hem langs te komen op het paleis. En uh, om hun eisen bekend te maken. Nou, toen, een vriend van mij, die was eigenlijk niet voor of niet tegen, maar die vond het gewoon mooi om de president te ontmoeten. <tossimus> <tossimus> dus die is er naartoe te, toe gegaan En... Uh, die zei van nou, uh, de, het ziekenhuis is slecht. Uh, de veiligheidsdiensten zijn de stad ingekomen en ze hebben, ze hebben onze huizen binnengevallen en mensen meegenomen. En we hebben al heel lang politieke gevangenen van een aantal jaren geleden. Die willen we graag vrij hebben. Nou, toen hebben ze het, het ziekenhuis verbeterd. Heeft, de president heeft gewoon woord gehouden van nou, daar gaan we veranderen. Het ziekenhuis is verbeterd. Uh, uh, er is excuses gemaakt voor die invallen. Mensen die schade hebben uh, berokkende of geleden hebben geld gekregen. En uiteindelijk zijn ook die politieke gevangenen die, uh, die veroordeeld waren voor terrorisme, islamitisch terrorisme, zijn vrijgelaten. Uh, maar dat had gewoon geen enkel effect. Omdat we uh, meteen dezelfde avond uh, weer op straat stonden en te roepen om, uh, om de ja. val van het regime. Maar, maar die vriend van jou, Ria, heet hij volgens mij. Uh -huh. die, uh, wat vond hij van hem? Ja, die was wel vo volledig onder de indruk. Maar ja? ik, want het was zo'n aardige man. Hij, hij zei dat hij heel uh, vermagerd was en dat hij er ontzettend moe uitzag. Ja, dat is niet gek. Nee, dat is niet gek, nee. En hoe lang is hij bij hem geweest? Uh, dat is een avond geweest. Echt waar? Gewoon ja. echt een aantal uren? En hij zei dat hij heel stijf was en heel pro volgens protocol. Maar uh, ja, het is natuurlijk vreemd dat, dat ze niet hebben gezegd wat ze echt wilden zeggen. Dus dan komen ze met z'n allen komen ze op bezoek bij de president om hun eisen bekend te maken. Maar dan eerlijk zeggen van ja, we willen gewoon dat je weggaat, dat je opstapt. Dat zeggen ze dan niet. Ja. Nou raakt hij wel steeds meer geïsoleerd. Ik heb net die krantenkop allemaal voor zitten lezen. Nou, Frankrijk en Marokko trekken hun ambassadeur. Terug uit Syrië. De Arabische Liga heeft gedreigd met sancties en heeft, heeft, heeft ze uit de Liga gegooid. Heeft, heeft Syrië uit de Liga gegooid. De VN uh, dreigt met sancties. Nou ja, er, er is van alles aan het gebeuren. Die FSA wordt wat machtiger misschien. Het is nog een klein leger, maar ze, ze, ze hebben wel weer een tank onder, of, of, uh, vernietigd vandaag. Dus uh, aan alle kanten wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd, zou je kunnen zeggen. Um, en de, de koning van Jordanië die zei ook nog dat, dat hij in zijn geval zou opstappen. Je, je zei net, het is nog lang niet voorbij. Maar, maar hoe kan hij hier nog uitkomen dan? Um, nou, zolang het Westen niet bereid is uh, om militair in te grijpen. Wat nu de strategie van het Westen is, is de druk opvoeren met sancties. En eventueel waarnemers sturen. Om, uh, om ja, inderdaad het regime de, de duimschroeven. Uh, aan te draaien. Maar ze hebben gezegd: van militair ingrijpen zoals in Libië is in Syrië niet aan de orde. Ja. Snap je uh, dat eigenlijk? Ja, dat snap ik wel. Dat, dat, dat, omdat we, Om... het scenario wat ik net geschetst heb van een mogelijke burgeroorlog ook uh, bij die mensen bekend is. Ja, en maar boven... dat was natuurlijk in Libië ook zo. Um, ja, maar de situatie is niet zo gevoelig in Libië als in Syrië is. En dat heeft te maken met. Uh, ook met de verdeeldheid. De, ja, met de ja. minderheid. En ook de verdeeldheid dat is uh, waar in Libië waarschijnlijk 80 of 90 procent tegen Gaddafi was, is, dit, is dat in Syrië gewoon niet zo. Ja. Uh, maar, maar je zei het ook, die, die mensen zijn over hun angst heen. De, de, ja, die zijn helemaal, helemaal uh, overtuigd van hun gelijk... en die zijn niet meer te stoppen. Dus er komt nooit meer een compromis of zo. Er komt nooit meer overleg. De, de, het wordt, wordt een keiharde strijd. Het wordt, het wordt een strijd en het is al zo lang... Uh, het, het, het lijkt gewoon dat er ook geen verbetering of verslechtering wordt. Ja? Dus dan leeft het weer op, dan zakt het weer in, dan leeft het weer op. En de geest is uit de fles, dus ik... Ik ben wel met je eens dat het gewoon heel moeilijk wordt voor het regime om nog in het, in het zadel te blijven. Ja. Maar um, een snelle val, als het zo uh, blijft, ja. zit er nog niet in. Want je kunt wel een aantal guerrilla's hebben, met, gewapend met Kalashnikovs en wat bommen. Maar uiteindelijk tegen tanks en gevechtsvliegtuigen kun je ook niet op. Daar heb je toch echt uh, uh, westerse steun voor ja. nodig. Of er moeten echt grote delen van het leger des deserteren. Uh, maar het officierenkorps en de belangrijkste uh, brigade, dat zijn die behoren tot een minderheid van de president, en die zullen tot het einde hem blijven steunen. Dat zijn of, de Alawiten. Dat zijn de Alawiten, ja. En uh, dat, ja, dat is toch echt iets wat, uh, wat heel belangrijk is in Syrië, en dat niet alleen uh, binnen, maar ook buiten. Ja, want je ziet uh, het regime in, in, uh, in Syrië is dus Shi'ite-Alawitisch en in het buitenland. Uh, is het verzet in de Arabische wereld vanuit de liga gedomineerd door Soenieten? En wat zijn de bondgenoten? Iran, die zijn ja. shiïtisch. Hezbollah, die zijn shiïtisch. Uh, Irak uh, heeft een shiïtische regering, dus die zijn ook niet tegen hem. Dus het is heel duidelijk dat, uh, waar, waar de, waar de agendapunten liggen. Ja, Irak heeft neutraal, uh, is neutraal geloof ik. Heeft, uh, ja, en Libanon, uh, Libanon kan het zich niet permitteren om, uh, om tegen te zijn. Ja. Dus ja, dat is allemaal nog heel onduidelijk wat eruit gaat, gaat komen. Uh, even naar jouw eigen situatie, want jij hebt, dat vertelde je net al, meegelopen in die demonstraties. Hoe, hoe is dat dan? Je, dat was dan een beetje als toeschouwer, je hebt niet van het uh, meegeroepen mege, en zo, maar je, je hebt een beetje gekeken, meegelopen. Maar hoe is dat? Uh, na, de, daar, eerste, daar, de eerste demonstratie was uh, half maart in de Umiyaden Moskee. Dat was eigenlijk. Was die grote moskee, in ja, de, de grote moskee in het centrum van Damaskus. Het was eigenlijk de eerste keer dat, uh, dat mensen, mensen zich verzamelden. En na de, na de preek begonnen dus mensen te roepen van we willen vrijheid en we willen solidariteit met, uh, uh, met de slachtoffers die gevallen zijn. Nou, daar werd gewoon kaart op gereageerd. Die mensen werden in elkaar geslagen en werden afgevoerd. En vervolgens kwamen pro-Assad aanhangers, die namen de demonstratie over. En dat was allemaal op, helemaal in scène gezet. Ja, is dat in scène gezet? Want... Want als je als 50% van de bevolking achter hem staat, dat vroeg ik me net nog af. Wij zagen dit weekend ook al allemaal demonstraties bij die ambassades en zo. Dan wordt er gezegd dat is allemaal door de regering geregeld. Uh, deels is dat voor de geregeld. Kijk, als mensen rondlopen met uh, t-shirts met Assad en mooie poten, posters en, uh, en mooie vlaggen, dan moet dat georganiseerd zijn. Ja? ja? O, ook als deel van de bevolking ook echt achter hem staat? Uh, nou, deels. Er worden... Er worden uh, uh, zogenaamde manifestaties van machtsen georganiseerd door de overheid... waar je als, uh, uh, als ambtenaar of als student of als militair gewoon aan mee moet doen. Dus dan krijg je inderdaad al tienduizenden mensen op de been, ja. maar, maar die zien er dan ook hartstikke fanatiek uit. Ja, ja dat moeten ze, dat, dat, ja. ja, maar dat kan je toch bijna niet fijn zijn? Ja, toch wel. Goed, terug naar die demonstratie. Dat, dat was de eerste bij de moskee. In Arbin, dat plaatsje waar Riaad woont, die vriend van jou... dat is zo'n... Zo ja, moslimgemeenschap, daar ja. ben, ben je er ook bij geweest. Dat was uh, eng, hè? Um, ja, ik ben. Uh, het was de dag op Goede Vrijdag, ik kan me nog herinneren. De dag daarvoor had de president nog, uh, nog gezegd dat mensen niet voor hun leven moeten, uh, moesten vrezen. En ik was al een aantal keren eerder uh, daar geweest en uh, de demonstraties uh, naar gekeken. En beginnen we. Er was tot, tot nu toe niks gebeurd, ze hebben gewoon. Uh, Gezegd van, we willen meer vrijheid, we willen veranderingen. Assad hoefde toen nog niet weg. Uh, en daar werd ook niet, uh, werd niet op gereageerd. Uh, maar die week waren de eisen ook veranderd. Mede door geweld uh, tegen demonstranten in andere delen van het land. En toen werd echt geëist om de val van het regime. Dus het was duidelijk dat er een nieuwe fase was beland. En ze besloten die dag vanuit Arbin... dat is eigenlijk een hele conservatieve islamitische voorstad... en die uh, start je eromheen op te trekken naar Damaskus. Nou, daar ben ik toen achteraan gelopen... En uh, ja, toen werd er dus echt geschoten, door, uh, vanaf een, uh, een wachtpost, waar zandzak opge opgeworpen en militairen begonnen uh, te schieten. Ja, er zijn, uh, en hoorde jij uh, de kogels ook om je heen fluiten? Ja, je, je, je bent ja. gewoon heel bang, ja? het is of, of meer woedend. En iedereen duikt gewoon op de grond en, uh, en probeert dan via die steegjes weer, uh, weer weg te komen. En zo is uiteindelijk iedereen weer terug, uh, teruggekomen. Maar je, kunt, je, je weet ook niet waar die schoten vandaan komen. Je hoort gewoon knallen en iedereen uh, valt op de grond en rent weg. En heb je toen ook uh, gewonden of doden gezien? Ja, iemand uh, was voor me in zijn buik geschoten. Ja? Ja, dus dat is ja, wel uh, vervelend. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En, en, en dan, dan gaat iedereen weer naar huis en, en de volgende dag is het leven weer normaal? Of, of, ja, of gaat het dan gewoon heel lang door? En dan was het de volgende de week erop. Nou, die mensen die uh, liepen toen vervolgens naar, naar het ziekenhuis. Die, die, die uh, gewonden die werden afgevoerd en die werden naar het ziekenhuis gebracht. En uh, de demonstranten vormden vervolgens een keten rond het ziekenhuis... om te voorkomen dat de uh, leden van de veiligheidsdienst het ziekenhuis zouden binnenkomen. En alsnog die demonstranten zouden oppakken of arresteren. Ja. En uiteindelijk is uh, die directeur van het ziekenhuis toen ontslagen... omdat die gewonde ja. protestanten in uh, behandeling had genomen. Ja. En denk je dan ook van: uh, Ik ben Maarten Zegers, ik heb een Nederlands paspoort, laat ik dit land maar eens verlaten? Uh, nee, dat had ik eigenlijk. Een, uh, kwam eigenlijk niet bij me op. Ik vond het eigenlijk gewoon heel interessant wat er allemaal, allemaal gebeurde. En uh, ik heb nog een redelijk Arabisch uiterlijk en ik spreek ook gewoon vloeiend Arabisch. Dus ik, je pikt me dan niet, ook niet zomaar uit als: Oh, dat is een gekke Westeling die er, uh, die er rondloopt. Maar dan ben je toch veiliger, juist, als ze dat denken? Nou ja, ik denk als ze zien dat er een blonde jongen uh, opeens tussen die protest, uh, demonstranten loopt. Dat dan wel iemand even belt van, uh, hey, er loopt dat iemand tussen me. die er uh, niet tussen hoort te lopen. Want waarom ben jij eigenlijk naar dat land toegegaan? Nou, ik heb, ik heb, uh, ik heb gewerkt na mijn studie uh, als vertaler. Wat had je gestudeerd? Arabisch ja. en uh, logie. Uh, als vertaler een tijdje. En uh, dat vond ik gewoon echt niet leuk. Ik zat gewoon vast op een kantoor, weet je, op de vierde verdieping uit te kijken. En, uh, nou, weet ik wat. <laughs> en op... Niet te werken? Nee, nou, <laughs> <de> overheid hè. <laughs> ja. uh, op een gegeven moment had ik het ja. gewoon gezien. En ik dacht, ik moet hier weg, want uh, het is een soort tunnel of zo waar ik, uh, waar ik in zat. Ja. En toen heb ik mijn banen opgezegd uh, en mijn uh, meubilair op, op plaatsgezet. En toen heb ik een ticket gekocht naar Damaskus. Uh, maar waarom Damascus? Nou, dus ik, moest ik moest hier weg, snap ik dan nog wel. Maar waarom dan naar Syrië? Ik, ik, wou, ik wou graag een boek schrijven over, uh, over iets waar ik, nou, waar ik iets mee kon. En ik sprak natuurlijk uh, al Arabisch. Ja. Dus voor mij was het duidelijk dat ik naar het Midden-Oosten moest. Um, en dan was het een beetje uh, uitzoeken van uh, precies welk, naar welk land wil ik nou eigenlijk. En ik had al een tijdje in Egypte gewoond. Dus daar wou ik niet meer naar teru uh, terug. Noord-Afrika interesseerde me niet zoveel. Uh, Libanon was te duur. Jordanië <laughs> ja, was te Syrië. saai. En dan bleef Syrië over. En dat bleek inderdaad niet zij te zijn in ieder geval. En waar wilde je dan over gaan schrijven? Uh, aanvankelijk was het uh, uh, over, uh, over religie, over de islam en over de minderheden in Syrië. Dus toen ben ik uh, islamitisch recht gaan studeren. Om te kijken hoe het nou is om in een hele conservatieve omgeving met echte conservatieve moslims uh, uh, te zijn. En wat ze denken. Of dan leer je van alles over doen. de Sharia. Ja, dan leer je van alles over de islamitische wet. Uh, tot in detail. Wat ook uh, wat het eigenlijk is om een moslim te zijn en waar je, je dan aan moet houden. En uh, tegelijkertijd zat ik natuurlijk midden in die samenleving. In die mosaïek, hè van, van religies en, en groepen. Ja, ja dus, dus je leert gewoon heel goed kennen wat de, wat de theorie is... en hoe het in de praktijk uh, aan toe gaat. En, en daar ben ik dan over gaan schrijven. En heeft dat geloof je eigenlijk gegrepen? Um, ja, ik ben zelf niet, niet gelovig. En uh, er is ook niet zoveel verschil tussen, uh, tussen het christendom of het islam of, uh, of het jodendom. <laughs> daar zullen heel veel mensen het niet mee eens zijn. Ja, dat is dan jammer voor heel, voor heel veel mensen. Ja, jij hebt onderzoek gedaan. Maar uh, de christenen die zijn er nog wel, die verschillen nog op heel veel punten en ook in, uh, in, in dogma's wel van, uh, van moslims. Maar moslims en joden die staan gewoon zo dicht bij elkaar. Ja. En uh, ik, ik heb altijd gezegd. Het zijn mos... ook de grootste vijanden daar zo'n beetje? Uh, ja, dat... Tenminste, de Syriërs. En ik de, denk de Zionisten waar ze het dan over hebben. En de Golanhoogte natuurlijk, die nog steeds. Uh, ja, dat is natuurlijk politiek toe. waar het dan. Uh, en dat heeft historisch uh, uh, heeft het ook wel redenen. Maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn. Als je die twee religies naast elkaar legt, dat er zoveel overeenkomsten tussen bestaan, dat ze een uh, gezamenlijke oorsprong uh, hebben. Ja, en het christendom zit daar dan nog tussen. Ja, in ja. Tijd. Um, maar dat, dat wilde je gaan, gaan uitzoeken. Dus je, je was, en je had ook gewoond hè, tussen de Druzen en. De, en ja, op, en ik de ben Christen. eigenlijk in alle, in alle, alle gebieden heb ik geprobeerd om, uh, om te wonen. Dus ik heb in een, uh, met de Druze gewoond in een wijk. Ik heb uh, in een christelijk uh, dorpje in de bergen gewoond. In een klooster. Dus dan leer je dat, uh, dat allemaal wel een beetje kennen. En het christendorp was wel interessant. Omdat het was de helft moslim en de helft christen. Dus dan zie je pas echt hoe, het, hoe de mensen dan eigenlijk met elkaar, met elkaar omgaan. Is daar dan veel spanning of over? Ja, het ja, goed? Het is een, ja. De sfeer is gewoon... De, zo heb ik het ervaren natuurlijk. Ik weet niet of de mensen dat zelf ook zo zien. Maar het, voor mij was de sfeer gewoon heel verziekt. Uh, de, de man van de moskee die zette dan het uh, uh, microfoon van het gebed extra hard aan. En het is in de bergen, dus een galp doet het nog even lekker. En niet alleen een gebedsoproep, maar ook het vrijdaggebed... en uh, gebeden in de ramadan, zodat iedereen, al die christenen... Ja, die hebben daar vroeger altijd gewoond, die waren ooit de meerderheid. Maar omdat moslims nou eenmaal meer kinderen krijgen, is het langzaam uh, verschoven. Dus die hebben steeds meer invloed gekregen. Maar die christenen die doen precies hetzelfde. <laughs> Kerkklokken. Ja, die luiden dan Keren. de kerkklokken. En de, de nonnetjes, uh, die, uh, die zingen dan de Vespers uh, op, op, vol in de microfoon. Extra vals. Ja, extra vals, ja. <laughs> en, uh, ja totaal gaan ze levens langs elkaar heen. Iedereen woont uh, in, zijn eigen, uh, in zijn eigen gedeelte. Er wordt, uh, niemand komt bij elkaar op bezoek, niemand trouwt met elkaar. Ja, ik, vind dat, ik vond het niet echt een prettige uh, prettig omgeving. En hoe vond je het om te leven in dat land eigenlijk? Was je, want het was minder saai dan, uh, dan op kantoor. Hey, hey, was je daar als een vis in het water? Mm. Ik, ik, ja, nu ik achteraf terug, terugkijk, uh, is het natuurlijk heel, is het een goede keuze geweest. En heb ik gewoon heel veel, heb ik gewoon heel veel geleerd en uh, heel veel opgedaan. En ik, en, ik, ik heb een bedrijfje daar begonnen, ik heb een boek geschreven, ik heb mijn vrienden ontmoet. Dus uh, ja, voor mij is het heel goed geweest. Maar ik moet niet vergeten dat het ook heel saai is, zo'n land. Ja? En ben je ook eenzaam geweest? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Als je alleen bent, dan ben je natuurlijk eenzaam. Waar, waar vooral? Um, hoe bedoel je precies? In welk, nou, je hebt op allerlei plekken gewoond. Um, ja, in dat dorpje in, uh, niet, omdat de gemeenschap zo klein is. Je kent iedereen. Hè? Dus je wordt continu op straat begroet of uitgenodigd door mensen thuis. Het wordt, ik denk het meeste eenzaam toch in, uh, in Damascus, omdat het gewoon een grote ja. stad is en, uh, en, uh, en dat je anoniem bent. En, en er is ook niet zoveel te doen hè, in, in het Midden-Oosten. Kijk, als je hier in Amsterdam woont... dan kun je gezellig uh, naar theater of, uh, of naar het debat of, uh, of stand-up uh, comedy. Er is, elke avond is er wel iets te doen. Ja, ja dat is in het Midden-Oosten Is het gewoon cultureel heel arm. Ze teren natuurlijk op een hele rijke geschiedenis. En dat is heel interessant. En uh, omdat ik uh, geïnteresseerd ben in religies... Uh, is het voor mij natuurlijk een perfecte, perfecte plek om te wonen... Ja. Maar uh, ja, als, als wesseling, die, uh, die eigenlijk alleen geïnteresseerd is in, uh, in lekker eten en, uh, en s'avonds in de kroeg hangen, ja, is, is Syrië gewoon niet, uh, niet de plek. Zoals jij. Um, je bent doorgegaan met schrijven, maar je bent wel iets heel anders gaan schrijven. Want het boek dat jij nu aan het schrijven bent en dat in april uitkomt, dat gaat... Ja, niet zozeer over die verschillende religies... maar over jouw leven daar, over de, over de samenleving, over die, uh, die opstanden. Je hebt daarvoor voor de standaard in België geschreven... en dezelfde stukjes ook aan de NRC Handelsblad. Of was dat geheim? Nou, andersom eigenlijk. <laughs> maar in ieder geval dat is al goed gegaan. Maar dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat je het land moest verlaten. Um, ja, ja ik, heb, ik, ik wist natuurlijk prima waar ik mee bezig was. Ik heb natuurlijk heel lang in die conservatieve laag gewoond... toen die opstanden uitbraken, toen zat ik er middenin... En uh, toen dacht ik van nou, als ik dit allemaal meemak, dan kan ik het net zo goed opschrijven. Want ik ja. ben hier de enige Nederlander zowat. En journalisten worden niet toege, toegestaan. Dus ik heb, ik heb gewoon een goede informatiepositie. Dus toen heb ik contact gezocht met, uh, met de NFC. Ja. En die hebben, die hebben mijn stukjes uh, gepubliceerd. Ja. En ik wist natuurlijk duidelijk dat ik met vuur aan het spelen was. Want toen je je visum ging verlengen... Ja, toen... toen het uh, toen, was na vier maanden schrijven. Dus het is twee keer goed gegaan. En de derde keer... Uh, dat ik mijn visum moest verlengen. Uh, toen stond er in de computer dat ik, uh, als ik journalist was, en dat ik uh, mijn visum werd ingetrokken, en dat ik op de eerste vliegtuig terug uh, de, of het land moest worden uitgezet. En toen ben je in de gevangenis beland nog eventjes. Ja, ze kwamen aan met Kalesnikov en, uh, en handboeien. Dus toen uh, werd ik in de boeien geslagen en in een jeep afgevoerd. Eerst was dus naar een officier die begon te schreeuwen. Die dacht eerst dat ik Syrië was. Maar toen, hij, euh, toen zei iemand van, het is een buitenland, het is een buitenland. <laughs> ja. toen, toen... Heel beleefd opeens. Ja, toen werd, toen werd hij wat milder. En, en toen uh, hebben ze me uiteindelijk vervoerd naar, uh, naar een gevangenis... voor andere uh, buitenlandse criminelen. En toen heeft mijn vriendin met de hulp van de ambassade... Hebben een ticket geregeld naar Turkije. Ja. En toen ben ik dus diezelfde nacht nog het land uitgevlogen. En nooit meer teruggekomen? En nee, ze hebben mijn vingerafdrukken genomen, mijn iris gescand. Dus ik kom het land ook niet meer in. Hoe bang was je? Um, in het begin is het schrik omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Als iemand met een geweer voor je staat... Een hoe, je. hoe bang was je? Um, ja, ik was wel bang toch wel. Ja. Ik ga even, ja, dit gesprek zit er alweer bijna op. Even vertellen wat wij eh, na ene gaan doen. Dan praat ik door met luisteraars en dan gaan we het ook hebben over... Uh, Syrië, nou, Laten we het wat breder trekken over de Arabische lente. De vraag is, hoezeer voelt u zich betrokken bij de Arabische lente? Dan zeg ik dus tegen onze luisteraars... hoezeer voelt u zich betrokken bij die Arabische lente? Bent u wel eens in Egypte geweest, Syrië? Of uh, bijvoorbeeld in Jemen? Heeft u daar vrienden of familie wonen? Komt u er misschien vandaan? Want er wonen natuurlijk heel veel mensen in Nederland... die uit die landen komen. Dus hoe groot was uw betrokkenheid of is uw betrokkenheid daarbij? En met welk gevoel heeft u alle ontwikkelingen in die landen gevolgd? Als u wilt bellen, dan kan dat nu al 0800-1121... 0801121. Als u wilt, uh, mailen kan dat naar casaluna.ncv.nl En twitter ik kan naar hashtag casaluna. Um, Maarten, uh, dat boek, hoe gaat het eigenlijk heten? Weet je dat al? Wij zijn Arabieren. Wij zijn Arabieren. Waarom, Waarom dat? Uh, nou, in, de la op de laatste, uh, in het laatste stuk, als ik dan uh, vastzit nog op het vliegveld en moet wachten totdat ze mij uh, naar de gate brengen, uh, zit er een man uit Saudi-Arabië. En uh, die geeft me dan uh, een trui, omdat het was heel koud met airconditioning. En die, die koopt dan ook nog een, uh, een wacht om, om wat eten te, uh, te brengen. En dat geeft ze dan ook aan mij. En als ik dan wel meegenomen om naar, naar de gate te worden gebracht... dan zeg ik, uh, ja, ja, ik wil je nog echt heel erg bedanken. Ik zeg van, bedanken, bedanken. Je kent ons nu toch wel? Wij zijn Arabieren. Een mooie titel. Maarten Zegers was dat. Die heeft het boek geschreven voor bijna af. Komt in april uit. Ik dank je wel voor je komst naar Casa Luna. Wij gaan nu luisteren naar het hoorspel Het Bureau en zijn dan om twee minuten over één te, uh, terug met Kaaseloena. Heel graag tot zometeen en Maarten, bedankt. Hè. Graag gedaan. Ik, ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat jij. Een CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 10, 1957. Ik geniet elke avond van mijn platenspeler. En ik heb er spijt van... dat ik al niet veel eerder een platenspeler heb gekocht. Hebt u ook al platen? Ik heb twee platen. De Wolga slepers en de Moldau. Prachtig mooi. Dat is niet veel. Voor mij is dat genoeg. Platen zijn duur. Bijna net zo duur als een boek. En... Ik kan hier iedere avond opnieuw naar luisteren. Het ontroert me. Muziek ontroert me. Meer nog soms dan een gedicht. Behalve Henriette Roland Holst natuurlijk. En Boutens? En Boutens. Maar dat is omdat dat een middelburger is. Daar heb ik een zwak voor. En Gorter? En Gorter. Hoe kon ik het vergeten? Op zijn reis zag ik zijn vleugelslag vanuit het reis, mijn wiegenkamer. Nog weet ik het wel. Mijn moeder was een stroomvrouw. En wanneer heel de maanschijf hing te prijk... dan zag ik hoe zij op mij kwam, een hoge vrouw. En toen mijn ogen sloot, met een zacht handgestrook. Waar is dat uit? Uit mij? Jij bent toch neerlandicus... Je hoorde dat uit je hoofd te kennen. Ik ken niets uit mijn hoofd. Hoe zouden we toch aan Klaas Vaak komen? Zou die ook iets met kabouters te maken hebben? Klaas Vaak? Klaas Vaak interesseert me niet. En die zal me ook nooit interesseren. Ik ben even bij balk. <lacht> Even zo goed hebben ze me onlangs in een veteranenwedstrijd... nog voor ABE gescholden. Dat was tegen VVA. Nog ongeslagen. Vorige keer hadden ze met 1-0 van ons gewonnen. Speelde ik niet mee. Gewonnen? Met 5-1. En hoeveel goals? Twee. En een, en een derde was nog indirect door mij. Ik krijg de bal hoog in het strafschopgebied. Ik loop op de keeper... En die bek werd toen zenuwachtig. Dat die kopt hem in zijn eigen doel. Anders had ik hem nog wel gezet. Want dat is gek, maar voor doel heb ik nog nooit een bal gemist. Dat kunnen we niet veel zeggen. Keihard schot, hè? Niet zozeer omdat ik zo hard schiet... maar het ligt eraan hoe je die bal op je schoen neemt. Die tweede kool, dat was een juweeltje, jongen. Ik neem die bal in het strafschopgebied... En die bek loopt het doel in. De keeper had ik al gepasseerd. En ik prik die bal even naar achteren en schiet dan. Had je niet op gerekend, natuurlijk. <laughs> Eén keer had ik het gehad. Maar dan moet ik er wel even bij zeggen dat we de wind mee hadden. Eerlijk is eerlijk. We hadden dus de wind mee en ik was speel. En ik krijg die bal op de rand van het strafschopgebied. En ik wacht niet, maar ik schiet meteen door, Maar Op hetzelfde ogenblik hoor ik de planken. Zo hard was dat schort. In die tijd had je nog van die planken achter de kool. Zie je nou niet meer. Strafschop zat er ook altijd in, hè? Eén keer zaten we in de finale van een bekerwedstrijd. Zo'n zo grote, zilveren beker. Stand 3-3. En vlak voor het eind, ik denk al, dat wordt verlengen. En ik pak die bal overal dwars doorheen. En net in het strafschopgebied tackelt die bek me. En ik ga vier, vijf keer over de kop en meteen een fluitje. Ik denk, haha... Dat is weer te stippen. Die keeper vraagt, wie neemt hem? Ik zeg, uh, ik neem hem wel even. En hij strapt zijn broek op. En ik ga met mijn rug naar het doel staan. En die scheidsrechter doet zijn fluitje naar zijn mond. En die bal ligt achter de keeper. Hij had hem niet eens gezien. 4-3. Ik zeg je, koning. Als ik nu weer in training ging, zouden ze me zo opstellen. Heb je eigenlijk nooit in een grote club gespeeld? genoeg aanbiedingen gehad, maar nooit op ingegaan. Ajax had toen van die spionnen... hebben ze nog trouwens, en TWS, en Blauw-Wit ook. En als ze me dan zagen spelen, was het prompt na de wedstrijd raak. Want ik was aalvlug, hè. Als er om een bal gelopen moest worden, had ik hem in negen van de tien gevallen. Dat is nou niet om op te schippen, maar dat was gewoon zo. Natuurlijk. Ik heb ook veel buiten gestaan... Maar even zo goed maakte ik Kools hoor. Dat was een andere tijd. Toen maakten de buitenspelers nog geen Kools. Dat deden niet voor en de binnenspelers. Maar even zo goed stond ik nummer drie toen ze een keer aan het tellen gingen. Eén keer. Toen speelden mijn broers ook nog mee. Mijn oudste broer stond in de kool, de andere links en ik rechts buiten. En mijn oudste broer krijgt die bal. En hij trapte meteen aan mijn andere broer. Die, langs het lijntje. En ineens voor de kool. En ik was al naar binnen gesvengd. Dat deed ik toch altijd, want ik dacht... als er een kool van mij te maken valt, dan pik ik hem. En laat ook iedereen missen. En ik ook bijna. Maar ik maak een omhaal. En dan moet ik eerlijk zeggen... dat het was niet mijn bedoeling om een kool te maken. Maar ik maak een omhaal en ik schiet die bal zo scherp... dat hij precies in het hoekje gaat. Kool! Alles is terechtgekomen. Te Eerst bij... Uh, Rijvers toen bij Van der Kuilen gaat Van der Kuilen nog snel alleen vandoor. Weer Rijvers. Dan een bal bij Abe. Dan weer Van der Kuil bij Abe. dan komt Abe alleen vandoor. Abe een krulletje. Ja! No! Abe heeft gelijk gemaakt. De stand is 1-1. B15. 21. A6. F14. Vraag. In welke voorstelling kleedt men het slaperig geworden der kleine kinderen? Zandmannetje, Klaas Vraak, slaapluizen. Antwoord. Vroeger in een nachthemd, tegenwoordig meer in een pyjama. F 17. 1. <laughs> 1. F4. Hij droomde dat hij in een zaal zat, in een groot gebouw. Het was middag. Plotseling ging de deur open en kwamen er vier dronken soldaten binnen. F4. Een van hen pakte een fles bier. Hij strekte zijn hand uit om F4. hem tegen te houden, maar de soldaat had de fles al aan zijn mond gezet. Tomme, zei kwaad en wees naar zijn glas... om duidelijk te maken dat hij zelf bijna niets meer had. De soldaat pakte het glas en sloeg het achterover. De andere soldaten waren gaan zitten... en stonden elkaar brullend van het lachen. Hij stond op en liep de zaal uit om hulp te halen. De gangen waren verlaten. Er waren grote ramen waardoor hij op de straat keek. Op straat was het beangstigend stil. Voor hem uit verdween een kale man in een gele stofjas... door twee klapdeuren. Bij het omslaan van een hoek... Zag hij in de hal een vijfde soldaat in een lichtbruin leren jek. Hij zat op een motor waarvan hij de uitlaat liet knallen. De voordeur was gesloten. Buiten, voor de ruit in de deur, stonden mensen die naar binnen keken. De soldaat was zo verdiept in zijn motor dat hij hem niet opmerkte. Hij ging de loge van de conciërge in. De concierge, zijn vrouw en twee van zijn kinderen lagen onbeweeglijk op hun buik op de tafel. Hun armen en benen waren met zwarte veters zo strak vastgebonden dat hun lichamen kromme getrokken waren. Hij wilde naar hen toe lopen om de veters door te snijden. Op dat ogenblik zag hij in een hoek, in een hoop bloederige vodden, het derde kind liggen. Commissies en vergaderingen word ik stapelgek. Dan zit ik ergens en dan weet ik niet meer waarom ik daar zit. Maar het geeft u wel een alibi. Hoe bedoel je dat? Als u daar bent, kunt u niet iets anders doen. Dat zit nog. In ieder geval brengt het een hoopwerk met zich mee. Een hoopwerk. Nu hebben ze me weer gevraagd... om een vragenlijst voor de Europese atlas te maken. En ik heb het al zo... Druk. Dan vertelt u gewoon een van onze eigen vragenlijsten. Ik denk dat ik dat maar doe. Hier is de nieuwe kracht. Frans Veen. Birta. Aangenaam. Dag, meneer. Dag, meneer. Je bent onderwijzer geweest? Ja, meneer. Maar je kon geen orde houden, heb ik gehoord. Nee, ik kon geen orde houden. Ik kon ook geen orde houden. Het was bij mij een bende. Bij mij was het ook een bende. Maar hier hoef je geen orde te houden. Als je maar op tijd bent, ben je nauwkeurig? Niet zo erg. Dan zal Nijhuis je dat moeten leren. Nauwkeurigheid is hier een eerste vereiste. Als je niet nauwkeurig bent, dan maak je fouten... en dat kunnen wij ons niet veroorloven... Wat wij hier doen, is bestemd voor de eeuwigheid. Ja, meneer. Goed. Ik houd je aan je woord. Hij is een beetje zijig, vind je niet? Hij lijkt me wel aardig. Dat kan wel zijn, maar hij is ook een beetje zijig. In ieder geval is hij intelligenter dan die andere sollicitant. Dat is natuurlijk wel weer prettig. Ik ben erg gesteld op intelligente mensen. Hoewel domme natuurlijk veel aardiger zijn. <laughs> intelligente mensen zijn altijd schofjes. Als ze dan maar op je hand zijn. Nee, intelligente mensen zijn altijd schofjes. Maar ik hou wel van schofjes. <tik> Dat nee, hoor, nee, jongen. Ik heb die Dit is een rotte. De, Druk je rotte. Ben ik dan? Nee! Aan, Ik denk dat je vrouw Haan haar bandrecorder heeft gekregen. Zeg jij nou ook eens wat? Nee, nee, ik zeg niets. Het staat er al op. Staat het er al op? Maar dat is... Zeg jij nou ook eens wat? Nee, nee, ik zeg niets. Het is een uitvinding van de duivel. Ik vind dat maar griezelig. Ik ben blij dat ik daarmee niet hoef te werken. En ik hoop maar dat jij niet ook zo'n ding wil hebben straks. Want dat zou ik, geloof ik, niet overleven. Heb jij Pater Kambach nog gekend? Nee. Pater Kambach. Dag, Pater. Dag, meneer Beerta. Gaat u zitten? Dank u. Wilt u een sigaar? Ja, ne. En toen liep Beerta naar zijn bureau, je kent dat... haalde er een doos sigaren uit, Elisabeth Bas... omdat ze zo op zijn moeder lijkt, maar dat er zeiden van die grote sigaren. En toen de pater er een wilde nemen trok Beerta plotseling de doos terug. Ach, wat jammer nou. Ik bedenk nu pas dat het vastentijd is. En ik mag u niet in de verleiding brengen. <lacht>